De beste jaren, dat vind ik een frivole uitvinding van knipogers, schouderkloppers... ...anjers in de knoopschaldragers en rokkenjaren. Adrian, ik smeek je... je de laatste eigenlijk beter bondjager zou kunnen noemen... ...maar in feite, lieve tante, zijn de beste jaren de gevaarlijke jaren. Adrian, Het is de tijd waarin je een kleine tussenbalans opmaakt... ...die tot op zekere hoogte de eindbalans bepaalt... En dat zal vooral in mijn geval niet eenvoudig zijn. Nee, zeg dat wel. Daarom heb ik besloten mijn jaren alleen door te brengen. Ach, neemt u me niet kwalijk, uw glas is leeg. Mag ik u inschenken? Ja, nee. Ach, jij brengt me ook helemaal van mijn apropos af. Aha. Dan bent u niet de enige met lieve Tante Cosima. Ik breng altijd iedereen van zijn apropos af. Nu is het genoeg. Adrian. Neem nou bijvoorbeeld mijn, mijn huishoudster, mevrouw Bulkwaarts. Overigens een zielsgoede vrouw... Ja, maar... wel het lichaam in dit geval ook veel gewicht in de schaal legt. Hoe zou ze het erbij kunnen uithouden... ...als ik haar niet lang geleden eens en voor altijd van haar apropos had afgebracht? Maar ik... Vraag haar maar naar haar apropos. U zult merken dat ze het niet heeft. Maar het beste aan haar is... ...dat ze altijd haar kalmte bewaren. En ook u, mijn lieve tante Cosima... zou ik dringend willen adviseren... uw kalmte te bewaren. Wat? Wat bedoel je? Zo. Drink dat toch eens wat van die kostelijke Neuf. Dat bedacht u wel. Hm? Maar is hij niet verrukkelijk? Hij is erg. Ik heb kort geleden de wijngaard gekocht. Zo, oh, sowieso. Dat zal wel aardig wat gekost hebben. Inderdaad... Maar u zult moeten toegeven dat hij zijn geld waard was. Ter zaak. Adriaan, jij bent een moordenaar. Een wat? Een moordenaar. Maar lieve tante Cosima, wat zijn dat nou voor lelijke woorden? Jij bent de schandelijkste massamoordenaar van deze eeuw. Laten <laughs> we me verlegen. En van de vorige. Ja, maar dan moet ik toch wel eventjes aan dokter Crippen herinneren, lieve tante. Aan wie? Dokter Crippen. Een eerzaam arts in Londen op het eind van de vorige eeuw. Hij is vijfmaal getrouwd geweest, ja. heeft zes minnaressen gehad en heeft ze alle veertien vermoord op een heel originele manier. Zal ik u eens vertellen hoe? Nee, op het ogenblik hebben we het over jou. Hij deed het vergif altijd in pepermunthee, zodat. Nee, je hebt mensen... niet alleen je arme ongelukkige oom Fabian. In de hemel zij dank was hij nog arm, nog ongelukkig. Ik wil een steen van het hart toen u mij vertelde hoe raar zwart hij was. Zal ik het uh, dus cert opdienen? Nee, ik eet hier geen hap meer. Graag, mevrouw Borglaar. Wat zegt u daarvan? Het bevalt mijn tante hier zo goed dat ze het liefst altijd zou willen blijven. Echt waar, mevrouw? Ja, ja het is hier mooi. En, en zo rustig, hè? Nou, er komt haast nooit iemand, niet waar, mevrouw Burglaat? Nou, heel zelden. Maar zo even is er een heer gekomen. Hij komt u afhalen, mevrouw. Oh, gelukkig. Ach, wordt u afgehaald. Ja, beste Adrian. Ik word afgehaald. Ik heb hem een kop koffie aangeboden, maar die wou hij niet. Hij staat buiten de te voeren. Oh ja. Vraag hem of hij binnen wil komen. Hij kan in de kamer hiernaast blijven zitten tot ik hem roep. Kom, zeker mevrouw. Bent u van plan hem te roepen? Als ik hem nodig mocht hebben, zeker. En wie is die meneer? Hij heet uh, Munkenberg. Die naam zegt me niets. Ja misschien niet, maar mij wel. Voor mij betekent hij bescherming. Tegen wat? Tegen jou. Jij hebt Fabian vermoord. En, en je oom Robert. En je oom Jasper. En je tante Gertrud, Winifred, Patricia. Ach, ik... wat knap dat u al die namen uit uw hoofd weet. Ik ben de enige overlevende. Van vaders kant. Van moeders kant heb ik er nog een paar. En bovendien hebt u Nicolaas vergeten. Ach. Ik veronderstel dat hij nog leeft. Over hem wil ik het niet hebben. Dat is jammer. Samma, maar. Ik zou graag wat meer over hem willen weten. Oh, jij speelt het altijd klaar om het gesprek op zijpaden te brengen. Ik speel nog heel andere dingen klaar. Maar ter zaak, tante Cosima. U wilt dus geen toelage hebben? Nee. Jij moet met Iris trouwen. Met wie? Met Iris, mijn dochter. Ach, dat is me nou wat. Die was ik helemaal vergeten. U wilt dus uw enige dochter uithuwelijken... Aan een massamoordenaar? Aha! Je geeft het toe. Ik geef niets toe. Ik heb alleen een ogenblik geprobeerd mij in uw gevoelens te verplaatsen. Jij zult met haar trouwen en de helft van je bezittingen, je staalhandelen en je schipswerfobligaties... op haar overschrijven. Die heb ik al lang verkocht. En... en een bankrekening voor haar openen. Oh ja? Ja. Ach, als ik nou bedenk hoe slecht u met uw dochter kunt opschieten, vind ik uw goede zorgen voor haar gewoonweg roerend. Ik wil je niet verhelen dat ik van haar voor de afwikkeling van deze zaak een royale toelage zal verlangen. Zo? En krijgen. Zo? Uw eerlijkheid strekt u tot eer. Ik ben er niet zeker van of het niet het enige is wat u tot weer strekt. Maar... maar hoe verleidelijk uw aanbod ook mag zijn. Ik kan het tot mijn spijt niet aannemen. Ab... Ik heb al getracht u uit te leggen waarom ik liever alleen blijf. Bovendien ben ik bang dat mevrouw Borgwart weg zou gaan... als er hier een andere vrouw in huis kwam. Wat kan mij mevrouw Borgwart schelen? Ja, ja, ja, u misschien niet, mij wel. En wie zegt dat je Iris bij je in huis moet nemen? Ze zou het helemaal niet prettig vinden bij jou. Een raven. Ze zou haar leven niet zeker zijn. Dat huwelijk is louter een formaliteit. Een schenking zou een rare indruk maken op de buitenwereld. Ik ben bang dat u zich dit hele geval uit het hoofd zult moeten zetten... maar lieve tante de Cosima. Ik ben graag bereid u en uw dochter een kleine toelage te geven... waar jullie van kunnen leven. Ah. Zonder grote sprongen te maken. Gezellig, achter de vitrages, met het oude porselein... een lekker stukje vlees voor de zondag als er nog gast komt. Tja. Ik zou u zelfs aanraden een betrekking te gaan zoeken... want ik ondersteun al 67 familieleden. De onmondige kinderen van onze verdwenen, Nicolaas, behoren daar ook toe... Nicolaas heeft geen kinderen. Nu ziet u hoe ik geëxploiteerd word. Dat kan me niet schelen. Ik eis van... Wilt u de koffie hier drinken? Of uh, buiten op het terras? Ik wil geen koffie. Buiten op het terras, mevrouw Balkwaard. Uh, mijn tante wil nog een beetje van de milde herslucht genieten voor zij haar nuchtere stadsbestaan weer opneemt. Niet waar, tante Cosie? Dus, uh, is meneer Münkeberg in de kamer hiernaast? Ja, mevrouw. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om te vragen of hij in de wintertuin wil gaan zitten? Dan is hij dichter bij ons als mijn tante hem soms nodig mocht hebben. Oh, zeker, meneer Walser. Ah, wat een mooie dag. Is het hier buiten niet heerlijk? Adriaan, ik... Of hebt u last van de raven? Adriaan, ik heb niet veel tijd. Niet ik veel voorzoek... tijd? Tante Kozima, dat is een grote fout, geloof me. Neem bijvoorbeeld al mee. Ik heb altijd tijd. Kort geleden nog ben ik vier volle dagen bezig geweest... met het ordenen van de fotoalbums van mijn overleden grootvader. Dat kun jij je permitteren. ik niet. Het is werkelijk verbazingwekkend wat daarbij aan het licht kwam. Stel je voor... De minister van Verkeer. Oh. een van de eerste zwembroeken bij zijn roze in de tuin. Adriaan, jij brengt me op het randje van een... Sarah Bernard, op haar 74ste, in de rol van Hamlet, in een rolstoel. Hou op! Richard Wagner en koning Ludwig II op kasteel Lindehof... als Tristan en Isolde. Oh. En oom Nicolaas als zuigeling, naakt op een tijgerveld. Heeft u zin om zijn te bekijken? Als jij niet binnen vijf minuten op mijn plan ingaat, onvoorwaardelijk... Geef het je aan bij de politie. Dat zou ik maar niet doen als ik u was. Daar vindt u niks bij. Zelfs geen kleine toelage. Maar wel de grote genoegdoening dat jij wordt opgehangen. Tegenwoordig word je gekiotineerd. Dat is ook goed. Behalve in een paar Amerikaanse staten. In Louisiana, daar word je bijvoorbeeld eerst. Ik heb je met... al jarenlang laten schaduwen. Door de politie? Natuurlijk niet. Privé. Maar ik heb getuigen. Ah. U hebt dus, zo om te zeggen, mijn moorden voor persoonlijke doeleinden verzameld. Dus je geeft het toch toe? Er is geen sprake van. Ik ben bezig uw mentaliteit te opgronden... en met die van mijn andere familieleden te vergelijken. En kijk, er is geen haartje verschil op. Over Nicolaas kan ik niet oordelen. Zijn mentaliteit ken ik niet. En dat betekent dat je mij ook wilt vermoorden. Nou, wat bent u toch traag van begrip, dan tante Kozima? Hm? Hoe vaak moet ik u nou nog zeggen dat ik niemand vermoord heb? Hoe komt het dan dat je tante Winifred van een wandeling met jou in het Odenwald niet is teruggekomen? Oh, ze is teruggekomen...